9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal... meer over het dreigende tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. En over de gladheid hoort u nu in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Meldingen over gladheid komen uit het hele land. Vooral in Noord-Nederland zijn er veel ongelukken gebeurd, zegt de politie. Ik denk dat we nu richting de 40 ongevallen gaan. En dat is dan niet alleen in Groningen, maar ook in Friesland en Drenthe. Het uh, opvallend is dat dat uh, vanaf een uur of zeven vanochtend uh, is uh, begonnen. Toen kwamen de eerste meldingen binnen van, uh, ja, van ongevallen. Dat wil zeggen, een auto van de weg, een auto tegen een boom... een auto vast in de berm, of een auto in een sloot. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Op- en afritten en provinciale wegen kunnen zeer glad zijn. Een aantal op- en afritten is uit voorzorg dicht. Steeds meer basisscholen komen in problemen door het dreigend tekort aan personeel. De komende jaren gaan veel oudere docenten met pensioen waardoor er gaten vallen. Volgens vakbond CNV Onderwijs worden de problemen veroorzaakt door de bezuinigingen op het onderwijs. Scholen moeten de kans krijgen nu al jonge mensen aan te nemen om het massale vertrek de komende jaren te kunnen opvangen, zegt CNV Onderwijs. Accountantskantoor KPMG moet een schikking van 7 miljoen euro betalen aan justitie. Het bedrijf verhulde dat bouwbedrijf Ballas Nedam... betalingen deed aan hoge ambtenaren in Saoedi-Arabië. Dat heeft KPMG bekendgemaakt. De helft van de schikking die KPMG met het OM trof bestaat uit een boete... en de helft uit een ontneming.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 Eerst leken zijn verwondingen niet ernstig, later verslechterde zijn situatie. De gaswinning in Groningen heeft in 2013 een record aantal bevingen veroorzaakt. Er werden dit jaar 127 bevingen gemeten, tegen 80 bevingen vorig jaar. De stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. De Nederlandse aardoliemaatschappij haalde dit jaar 52 miljard kubieke meter gas uit de grond, 10% procent meer dan vorig jaar. Deskundigen verwachten komend jaar een nieuw record aan Bevingen, omdat het even duurt voor de effecten van gaswinning volledig doorwerken in de ondergrond. In de Russische stad Volkograd zijn bij een explosie in een trolleybus zeker twaalf mensen omgekomen. Volgens Russische overheidsfunctionarissen zijn er verder zeker tien gewonden. Van de bus is weinig over. Het dak is eraf geblazen en de resten van het voertuig liggen verspreid op straat.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 In het hele land blijft het glad op de op- en afritten van de snelwegen. Nou, het zal zeker nog een uurtje zo zijn. Het leidt allemaal niet tot files, want er is geen sprake van een ochtendspits. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat de enige file... tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 6 kilometer. Dat heeft te maken met politieonderzoek na een achtervolging. Bij Papendrecht is maar één rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gorkum via Oosterhout. Over de A27, A59 en de A16. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Michael Schumacher kwam gisteren ongelukkig ten val bij het skiën. Hij is in een situatie kritiek. Volgens de directeur van het ziekenhuis in Grenoble is zijn toestand nu kritiek. Straks meer over Schumachers toestand en alle reacties. In Wolgograat is er inmiddels sprake van paniek. Want na de aanslag van gisteren op het station was er vanochtend een nieuwe explosie op een trolleybus. Een ooggetuige vertelt dat ze een grote knal hoorden maar niet meteen in de gaten had dat het om een bus ging. Ik ben niet blij dat het een traliebus is. Er waren mensen die het traliebus waren. En dat was een stukje raskorocie. Dus ik ben niet blij dat het een traliebus was. Ja, omstanders riepen dat dit een trolleybus was, maar het was zo'n wrak dat het daar totaal niet meer op leek. Volgens onze correspondent Geert Groot Koerkamp is het zeker dat het om een aanslag van moslimterroristen gaat. Ja, dat, dat is zonder klaar. De, dus de, de Russische politie heeft er altijd een handje van... Dat ze, dat ze eerst gaan onderzoeken wat het precies is geweest. Maar ja, het leidt natuurlijk geen twijfel dat dit een bomaanslag is geweest. De vraag is nog wel of het een zelfmoordaanslag was... zoals ook gisteren op dat station in Volgograd, of dat het een bom is die van tevoren in die trolleybus is neergelegd. Maar dat zullen we wellicht in de loop van de dag vernemen. En de angst in de Zuid-Russische stad is intussen groot. Het gevolg daarvan is ook dat er heel veel geruchten zijn. Er was een uur geleden ook een gerucht dat er... een een zou zijn opgeblazen. Nou, ja, ook weer paniek natuurlijk in Volgorde. Maar dat bleek dus niet, niet uh, bevestigd te zijn uh, later. Dat bleek gewoon een gerucht. Maar het geeft aan dat, dat, dat de stemming uh, daar uh, enorm uh, gespannen is. Volgens Rusland-kenner Marcel de Haas... hebben de aanslagen vooral te maken met de conflicten in de Caucasus... in de jaren negentig. Door, zeg maar, uh, die opstand alleen maar met geweld... en niet de sociale, economische toestand aan te pakken... maar alleen maar ruptigloos geweld... Zie je dat dat een voedingsbodem geweest is voor radicalisering? En, en daar hebben ze natuurlijk nu mee te maken. Daarnaast zijn er ongetwijfeld, dat was jaren geleden ook al, allerlei groepingen die voor zichzelf bezig zijn. Zeg maar bandieten of hoe je het ook noemt. Ja, de wereld kijkt natuurlijk op het ogenblik naar Rusland in verband met de aanstaande Olympische Spelen. Veiligheidsmaatregelen in Sochi zijn daarom groot. De haast verwacht wel meer nieuwe aanslagen, ook op andere plaatsen in Rusland misschien niet alleen, Volgograten zijn door wat andere, Volgodonsk is daar ook in de buurt, ook een grote stad, eh, Rostov na Danu. Um, maar ik, ik vermoed het wel, en ik sluit het niet uit... doordat de aandacht vooral op Sochi is gevestigd... dat men weer aanslagen in Moskou probeert te plegen. Want ja. laten we niet vergeten, de laatste grootste aanslag... was twee jaar geleden, net twee jaar geleden, januari 2011... Uh, op het vliegveld Domo van Moskou. het ja. jaar daarvoor op de metro. Dus uh, het kan best zijn dat men het daar ook weer gaat proberen. oud militair en Rusland-kenner Marcel de Haas van instituut Klingendaal. En u leest en hoort er meer over op ons... Onze website nos.nl. Formule 1 fans werden gisteravond opgeschrikt door slecht nieuws. Sinds gisteren ligt Michael Schumacher in het ziekenhuis. Hij had een in de Franse Alpen. De artsen hebben gisteren, kort voor middernacht, nieuwskanten over zijn gezondheidszustand bekendgegeven en zeiden de toestand is verder kritisch, trotz een noodoperatie. Michael Schumacher ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Grenoble. En is gisteravond nog geopereerd aan een schedeltrauma. Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, kwam tijdens het skiën ten val en sloeg met zijn hoofd tegen een rots. Volgens correspondent Ron Linker in Frankrijk is de familie van Schumacher inmiddels aangekomen bij dat ziekenhuis. Zijn zoon van 14 jaar, die was erbij, bij dat ongeluk. Maar in de loop van de dag zijn ook zijn vrouw en zijn andere kind aangekomen. Uh, ja, ook hier in Frankrijk is er ontzettend veel aandacht voor. De voorpagina van de Midi Libre, de grote foto van uh, Schumacher daarop. Uh, de sociale media melden ook heel veel steunbetuigingen binnen van Franse sportlieden. Maar ook van voormalige collega's, andere coureurs. Uh, Olivier Panis is er zo eentje, maar die woont in Grenoble, waar dat ziekenhuis staat. Dus hij is gisteravond een bezoek komen brengen aan dat ziekenhuis. Ik weet niet wat hij heeft. Ik wil zeggen, ik ben zoals u. Ik heb de informatie zoals u. Ik ben hier, ik ben hier. Maar nog een keer, ongeveer, ongeveer. Dus we zullen dat morgen. Voormalig Formule 1-coureur Olivier Panis. Hij weet nog niet hoe het met Schumacher gaat. Hij kan ook nog niet bij hem langs. Maar morgen misschien wel, hoopt hij althans. Vooral in Duitsland wordt er meegeleefd met Schumacher, vertelt correspondent Tim De Wit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 op Twitter kijkt, daar regent het echt steunbetuigingen...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 medeleven voor Schumacher uh, ja. hier in Duitsland. En ook daarover leest u meer op onze website nos.nl Later vanochtend om 11 uur is er een persconferentie trouwens bij het ziekenhuis in Grenoble dat gaan we voor u volgen. Hoort u ook op Radio 1. Dat is het 10 over 9. We gaan naar Amsterdam. Want het geweld tegen politieagenten, zorgmedewerkers en politici is toegenomen... bleek eerder deze maand uit onderzoek. En daarom wil minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... meer aandacht voor agressie tegen hulpverleners. Een paar minuten geleden opende de minister de beurs in Amsterdam. En hij mocht dus op de gong slaan. Theo Verbrugge was daarbij. Theo, ja, meestal als je op die gong slaat... Slaat, dan heb je iets nieuws. Uh, waarom uh, sloeg de minister toe? Nou, hij was uitgenodigd om dat te doen. En dat heeft hij graag aangenomen. En volgens mij wilde hij daar een boodschap mee uitstralen. Uh, begrijp ik dat goed, meneer Plasterk? Ja, want het gaat uh, vandaag over uh, de hulpverleners op Oudjaarsavond. Oudjaars is echt zo'n gelegenheid dat iedereen dingen doet die hij normaal niet doet. En een beetje uit zijn dak gaat. En dat is ook allemaal prima. Uh, maar dat kan natuurlijk nooit betekenen dat, dat politie, ambulancepersoneel, brandweer...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 Mag ik vragen waar u bent? Ja, ik ga naar het buitenland. Uh, dat is niet bewust. Daar is het veel beter. hè? Daar is die agressie helemaal niet zo. Nou, dat, dat is niet zo. Want wij gaan naar Spanje. Daar is ook wel agressie. Alleen daar treedt de politie op een andere manier op. Of dat even goed is, dat wil ik in het midden laten. Maar ik wil in ieder geval er wel voor pleiten. dat we met ons handen afblijven van die hulpverleners. En ik wens ook alle hulpverleners en hun gezinnen. een fijne jaarwisseling toe. en een heel gezond en gelukkig 2014. En uw jaarwisseling? Ja, we gaan met, met, met vrienden en met familie in de buurt. Gaan we, gaan we inderdaad wel rond het uh, tijdstip zelf gaan we de straat op en ook kijken naar het vuurwerk. En uh, dat meestal in, in onze buurt gaat het redelijk rustig. Uh, maar ja, ook daar kan op eens wat in, in uh, vuur en vlam opgaan. En dan heb je wel de brandweer bijvoorbeeld heel erg hard nodig. Maar u gaat ongetwijfeld het goede voorbeeld geven. Gaan we doen. Fijne wisseling. Dank u wel. ook. Theo Verbrugge vanuit Amsterdam sprak onder andere... met de minister. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... vraagt aandacht voor de hulpverleners. In het verleden behaalde resultaten spelen nu even geen rol. Wie nu het snelste schaatst, die mag naar Sochi. En Tielf Heerenveen is vandaag de laatste kans om een Olympisch ticket te halen. Alles ligt open, iedereen maakt een kans. Ook de minder bekende schaatsers. Rian Ket bijvoorbeeld probeert het vandaag voor de derde keer... een plek op de spelen bemachtigen. Naam, Rian Ket. Go to the start. Specialiteit, 1500 meter schaatsen. Ready. Twitter bio, Speedskater Skater Project 2018. Een lid, atletencommissie, NOC NSF. En de lid, stuurgroep, topsport KNSB. Samen zijn allemaal commissies.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 De verkeersinformatie bij de ANWB, Weiland Zwaan. De gladheid moet nu snel verdwijnen. Verder is er nog steeds geen sprake van een ochtendspits op de A15 van Gorkem naar Rotterdam. Daar staat wel file tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 5 kilometer. Voor technisch onderzoek zijn bij Papendrecht twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Oosterhout over de A27, A59 en de A16. Alvast hoorde u met Breathe In. Steeds meer basisscholen komen in de problemen door een tekort aan onderwijzend personeel. De komende jaren gaan veel oudere docenten met pensioen en daardoor vallen er dan gaten. Johnny Krijt van CNV Onderwijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is veel mevrouw Krijt, hoeveel oudere leraren gaan dan weg? ...heel veel oudere leraren weg, waardoor we straks in 2017... ...een probleem hebben van, zeven, van 1800, 1900 FTE. Dat zijn dus fulltime banen die straks nodig zijn... ...en waar geen leraren voor zijn. Hmm, hou ze vast dan, zou ik zeggen. Kan dat, dat niet? Dat was precies ook onze boodschap, ja, ja. ja. En waarom gebeurt het niet? Dat gebeurt niet omdat we op dit moment te maken hebben met krimp... ...en dat betekent dat er, uh, uh, dat er op heel grote gedeelten in Nederland... Uh, uh, minder leerlingen zijn, waardoor er dus minder geld naar de scholen toe gaat... en dus leraren op dit moment ontslagen moeten worden... en jonge leraren niet aan de bak komen. Maar, maar dat zou dan wel passen, vooral krijgt minder leerlingen, minder leraren nodig. Dat klopt, alleen als je Klopt weet, die redenering dan... niet? Nee dat, nee, dat is waar. Maar als je weet dat in 2017 er uh, juist een heleboel leraren met pensioen gaan... dan zou je zeggen, hou vast die leraren nu, want straks heb je ze keihard nodig. En als we nu niets doen, dan gaan ze nu iets anders zoeken, de, de uh, mensen die van de PABO afkomen. Want daar is nu geen werk voor. Daar is nu geen werk voor en dat is het grote probleem. Dus je krijgt helemaal geen long, jonge leraren die op dit moment instromen... Uh, terwijl dat we ze straks keihard nodig hebben. Maar er is toch geld vrijgemaakt voor uh, nieuwe leraren? Er is geld vrijgemaakt in ons uh, onderwijsakkoord, dat is waar, uh, maar dat is maar een druppel op de gloeiende pla plaat. En die wordt bovendien door basisscholen deels gebruikt om hogere premies uh, te betalen, om uh, daarmee minder leraren te, ont uh, te ontslaan, zo moet ik het zeggen. En dat is dus uh, niet genoeg, en dat blijkt ook wel uit de ramingen, want daar zitten deze bedragen zitten daar al in. Ja, het haakt allemaal in elkaar. Uh, nu de oplossing. Want wat nou ja. moet je nu doen? De oplossing, die, die hebben wij wel. Want wij zeggen, neem nou bovenformatief uh, jonge leraren aan. Oh, stop. Wat is dat? Bovenformatief? Bovenformatief, ja. Dat is een moeilijk woord. Bovenformatief is dus boven de formatie.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 natuurlijk ook niet op te juichen, want die waren net bezig... met het plan voor de renovatie van de klasse 1 tot en met 6. Ja, nou, dus de scholen zitten daar wel op te wachten... want die hebben ook te maken met de invoering van passend onderwijs... per 1 augustus, dus er komen, komt heel wat op ze af. Alleen hebben ze daar de middelen niet voor. Dus daar moet er een middelen bedoel ik? beschikbaar voor Ja, ze hebben dus geen geld. Nee, nee daar hebben Hoe dus komen ze daar geld. dan aan, en dat, volgens u? En dat, nou ja, dat is eigenlijk de oproep om, uh, om er extra geld voor beschikbaar te stellen. Nou, is het zo dat wij op dit moment... Uh, we, uh, een, een uh, sectorplan hebben ingediend... als sociale partners, hè, werkgevers en werknemers samen... waar dit dus ook deels in zit. En dan moet sociale zaken moet daarover besluiten. Dus het hoeft niet helemaal uit de onderwijsbegroting te komen. Uh, ja, ik denk dan toch... had u moeten regelen in het onderwijsakkoord? Wij hebben dat deels geregeld in het onderwijsakkoord, maar dat blijkt niet voldoende. En er zat ook gewoon niet meer in, want we hebben daarin alles geregeld wat we uh, konden regelen in het onderwijsakkoord. Uh, dus er moet meer bij. En dat doen we dus nu via dat sectorplan. En dan moet uh, sociale zaken moet daar nog over besluiten. Er zijn natuurlijk ook oudere leraren in het voortgezet onderwijs, het middelbaar ja. onderwijs. Uh, ja. Ziet u daar ook dezelfde problemen? Daar zien wij ook problemen, maar dat is meer een kwalitatief probleem. Dat is meer dus op basis van een aantal vakken waar hele grote tekorten zijn. Dat zijn bijvoorbeeld uh, wiskunde, natuurkunde, uh, Duits zien we daar ook, uh, ook heel duidelijk in terug. Hmm, maar goed, uh, u zegt van, dat het een kwalitatief probleem Als ik hoor dat de mbo uh, de zaak moet opkrikken en betere kwaliteit moet gaan leveren, ja. dan gaat dat zo niet lukken. Dat gaat zo inderdaad niet uh, lukken. Nou is het mbo iets anders dan het voortgezet onderwijs. Maar, uh, ja, ja precies, dat... maar dan ben je alweer een stap verder, maar goed. Ja, nee, dat, dat klopt, dat klopt. Uh, dat gaat inderdaad niet lukken als er, uh, als er een kwalitatief probleem is. Dus ook daar hebben we een afspraak over gemaakt in het onderwijsakkoord. Uh, dus dat uh, over dat er garanties zijn voor mensen die, uh, die tekortvakken gaan geven. Dus dat is al een stap in de goede richting. Maar we moeten daar wel met elkaar goed naar kijken. Zeker de combinatie tussen nu een uh, overschot. Mensen worden nu ontslagen. En over een paar jaar hebben die mensen keihard nodig. Dus daar moeten we wel maatregelen op inzetten, anders gaat het niet goed. En dus vraagt u de overheid nu in te grijpen. Wij vragen zeker de overheid nu in te grijpen. Dat gaat deels door het, uh, sociaal, uh, of het, door het sectorplan. Uh, en deels ook door extra middelen beschikbaar uh, te stellen. Ja. Goed. Uh, Johnny Krijt van CNV Onderwijs, hartelijk dank voor je toelichting. U ook, dank u wel. Goedemorgen. Never going back. Veel Lindsey Buckingham. Dan nog even de gladheid, want vanochtend is het op uh, sommige plaatsen verraderlijk glad. Daarom zijn er in het hele land on ongelukken gebeurd in Noord-Holland, Noord-Nederland, 70. En het is van de politie Noord-Nederland. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Waar vooral ging het mis? Ja, eigenlijk op uh, op-, op, uh, op en afritten en op wegen waar niks onder zit, zoals Vier en Bruggen. Ah. Maar ook op lokale wegen, daar gleed men massaal van de straat. Ah, zijn er ook gewonden? Er zijn ook gewonden. Uh, naar aanleiding, ja, het valt eigenlijk uh, wel wat mee. Er zijn een paar uh, ongevallen met, uh, met letsel. Het meeste is uh, vooral uh, materiële schade. Ja, veel blikschade dus. Ja. ja uh, zijn we er nog niet op voorbereid op, uh, op gladheid? Het lijkt het, lijkt het op dat men er vanochtend niet op gerekend had. En, uh, maar goed, als je, als je kijkt wat de temperatuur is. Uh, enkele graden boven nul. En de weg is hier en daar wat nat. Ja, dan zou je er toch in deze periode rekening mee moeten houden. Het is altijd makkelijk praten achteraf. Ik heb er zelf ook geen rekening mee gehouden. Nee. Ik heb zelf geen narigheid gehad onderweg. Maar ja, anderen is het wel overkomen. In ja. deze tijd blijf je opletten. Blijf ja. je opletten. Ik dacht toch vanochtend, ik doe de cruise control er maar even af. In die bochten. Dat was, uh, dat, was is, misschien is, niet onverstandig. misschien niet onverstandig, want. Met name in bochten zie je dus dat mensen dwars op de weg komen te staan... of van de weg afglijden en in de sloot terechtkomen. Ja, dat sterretje op het dashboard staat er toch niet voor niks? Ook niet bij 3,5 graden plus? Nee, precies. Nou ja, dat is ook een aanduiding waar je toch rekening mee moet houden. Blijf voorzichtig in deze tijd, zeker als het onder de 4 graden is. Dat sterretje staat er inderdaad niet voor niks. Uw uh, waarschuwing is aangekomen, meneer Zinsmaier, van de Politie Noord-Nederland. Dank u wel. Ja. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Het is half tien, einde van het NOS Radio 1 Journaal. Sven Kokkelman is veilig aangekomen, Sven. Zo is het. Geen enkel probleem. Goedemorgen, nee. wat ga je doen zo dadelijk? Ik ga praten over fietsen. Ook gevaarlijk. met dit Want het jaar. was een geweldig jaar voor het Nederlandse profielrennen. Oh. Maar niet voor de Ploeg. want de sponsor trok zich terug dit ja. jaar. En dus ging het licht uit bij die ploeg. Met de teammanager van die ploeg praat ik over het afgelopen jaar. Daan Luiks heet hij een uur lang. Goedemorgen in Nederland. Interessant. Gaan wij luisteren. Sven dit is Radio 1. Maar eerst naar Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gaswinning in Groningen heeft in 2013 een record aantal bevingen veroorzaakt. Er werden dit jaar 127 bevingen gemeten tegen 80 bevingen vorig jaar. Die stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. Steeds meer basisscholen komen in problemen... door het dreigende tekort aan personeel. De komende jaren gaan veel oudere docenten met pensioen... waardoor er gaten vallen. Volgens vakbond CNV Onderwijs worden de problemen veroorzaakt... door de bezuinigingen. Accountantskantoor KPMG moet een schikking van 7 miljoen euro betalen... aan justitie. KPMG verhulde dat bouwbedrijf Ballas Nedam... smeergeld betaalde aan hoge ambtenaren in Saoedi-Arabië. En KPMG hield zich volgens het OM niet aan de zorgvuldigheids- en integriteitseisen. En in Wolkokraat in Rusland zijn bij een explosie in een trolleybus... zeker twaalf mensen omgekomen. Volgens Russische overheidsfunctionarissen zijn er verder zeker tien gewonden. Van die bus is weinig over. Het dak is eraf geblazen en de resten van het voertuig liggen verspreid op straat. En dat zijn de hoofdpunten. Naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Wijnland Op de A15 van Gorkem naar Rotterdam staat file tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 4 kilometer. Zijn daar nog steeds bezig met technisch onderzoek na een achtervolging. Bij Papendrecht zijn twee van de drie rijstroken dicht. Dit is Radio 1. KRO.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 Goedemorgen, dames en heren. Een dag voor Oud en Nieuw. Kijken we nog één keer terug op het afgelopen jaar... en dat doen we in dit geval met het oog op de wielersport. We hadden een fantastische Nederlandse wielenformatie, de Soleil ploeg, maar de sponsor trok zich terug in 2013 en dus ging het licht uit voor die ploeg. Notabene in het jaar waarin het Nederlandse fietsen weer een beetje opkrabbelde. Daan Luijks is het komende uur, mijn gast. Hij is en was de teammanager. Nog één dag van de Soleil ploeg. Het is twee over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Meneer Luijks, goedemorgen. Goedemorgen. Normaal gesproken zou u ergens uh, in een warm land zijn om, u, om zich voor te bereiden op een nieuw wielenseizoen? Dat klopt, ja. Normaal gesproken zijn natuurlijk nu alle trainingskampen uh, uh, bezig. En je bent bezig met nieuwe fietsen en nieuwe kleding en zorgen dat alle renners en begeleiders tip top in orde zijn. En uh, dat is, nu zit ik hier. In een studio in Hilversum? Klopt. Met welk gevoel? Dat is natuurlijk een dubbel, dubbel gevoel. Uh, je, je bent daar vijf jaar heel erg druk mee geweest. Uh, en uh, ja, nu is dat er niet meer voor 2014. En uh, ja, dat is, dat is toch een, st een stukje afscheid nemen. Ja, eigenlijk het hele jaar al. Dat klopt. Sinds uh, de Tour de France uh, was bekend dat we, uh, dat we geen nieuwe sponsor konden vinden. Het contract met uh, Vakantse Lij, maar ook met DCM, want het was Vakantse DCM, eindigde ja. 31 december. Uh, ze hadden wel een intentie om nog twee jaar verder te gaan... maar daar hebben ze geen gebruik van gemaakt... en het is ons niet gelukt om een nieuwe sponsor te vinden. Hebben ze u ook verteld waarom daar geen gebruik van is gemaakt? Ja, natuurlijk. Uh, ze gaven al uh, aan dat ze, toen we begonnen in 2009... dat ze het vijf jaar tot maximaal zeven jaar wilden doen. Hmm. De eerste twee jaar waren we pro-continentaal, dus niet het allerhoogste niveau. En ze wilden na twee jaar toch op dat hoogste niveau komen. En dan hebben ze eh, fors het budget verhoogd. Maar dat zorgde wel voor dat het ook korter zou kunnen zijn... omdat het zo'n grote investering was. Uh, hun doelstelling hebben ze ruimschoots behaald. Nederland, België, Frankrijk, Italië. Uh, alleen Duitsland niet. En Duitsland is een grote groeimarkt. Uh, maar Duitsland uh, negeert wielersport. Komt niet op tv, komt nagenoeg niet op de radio... Uh, en dat was de enige markt die ze nog echt konden groeien. En dan was wielrennen gewoon niet het juiste medium. Dat was de enige reden? Ja, doping was geen issue. Want toen ze instapten was het natuurlijk al hetzelfde <kwijnt> wat er nu was. Uh, dus nee, dat was geen issue. Het was puur uh, de, de Duitse markt. Uh, als, uh, toen Kittel uh, een, een aantal etappes won en zei... ik hoop dat het volgende keer weer op de Duitse tv kwam... begonnen ze bij vakantie te twijfelen. Uh, dus dus uh, ja, uh, maar het heeft niet mogen baten. U bent vervolgens het hele jaar bezig geweest althans de, de, de restant van het jaar, met het zoeken van een nieuwe sponsor. Net zoals meerdere ploegen, want ook als Kartel gaat verdwijnen... en zo zijn er nog een paar, um, dat valt niet mee. Waarom is dat zo moeilijk geworden? Maar ik, ik denk aan de ene kant recessie. Het is gewoon heel erg moeilijk om, om uh, een sponsor te vinden... die dit soort bedragen kan betalen. Uh, ik denk dat er in Nederland maar vijf bedrijven zijn... die meer sponsoren dan vijf miljoen. Ja. Uh, nou, wij zochten een hoofdsponsor tussen de zes en de acht en een tweede naamgever tussen de 2 en de 4, bij wijze van spreken... om in de middenmoot van de proto mee te kunnen draaien. Nu hadden we een begroting die, die bij het uh, onderste regionen paste. En ik wilde heel erg graag de stap maken naar de middenmoot. Nou, dan moet je naar de 12 miljoen. Uh, nou, dat is een hele moeilijke klus. Je zou zeggen dat ondanks de crisis... 12 miljoen ook weer niet zoveel geld is om te vinden aan sponsorgelden. Nee, alleen je hebt natuurlijk maar een paar plaatsen op die trui... Uh, als we kijken naar het voetbalverdienmodel, uh, dan, dan zie je uh, opbrengst van het verkoop van spelers. Je ziet recettes, uh, uh, uh, kaartverkoop, tv-rechten en, en sponsorgeld. En wij moeten het hebben van alleen maar sponsorgeld. Ja, goed, daar komen we nog over te spreken, want ook daar zijn allerlei nieuwe plannen ja. in de maak. Of ze ooit echt definitieve daglicht zien, dat moeten we nog afwachten. Maar er wordt nagedacht over een nieuwe financieringsstructuur van dat hele professionele wielrennen. Klopt. Um, we gaan het niet de hele uitzending over doping hebben. Maar 2012 was wel het jaar van de doping zondaars... die opeens hun bekentenissen gingen afleggen. Was dat nou ook niet een reden, want dat hoor je uit monden van andere sponsors wel... dat ze eigenlijk voorlopig even niks meer met dat fietsen te maken willen hebben? Was dat met andere woorden ook geen reden waarom het moeilijker was... voor u om een sponsor te zoeken? Ja, dat, dat klopt wel. Op de, op de dag dat Armstrong bekende, en je, je voelde het aankomen... het werd aangekondigd uh, dat hij zou bekennen bij Oprah Winfrey... Uh, toen werd er wel duidelijk voor mij vervolgens uh, dat hij uh, bekende, vervolgens Rabobank stopte... Uh, ja, toen, toen wist ik wel dat het bijzonder moeilijk zou worden. Een instituut zoals Rabobank die dan bekend maakte dat de wielersport verrot is. Uh, dat heeft heel veel impact in Nederland, uh, maar ook zelfs daarbuiten. Want ze waren natuurlijk een trouwe sponsor. Uh, ze waren eigenaar van het team, dus dat maakte het voor mij dubbel zuur. Want ze waren het eigenlijk zelf, want zij waren de eigenaar van de, van de wielerploeg. Het was niet zo dat het uh, een, een aparte entiteit was. Nee, Terwijl, terwijl toch afgelopen jaar bekend werd dat er we eigenlijk vanaf de start in 1996, 1997... zo'n beetje doping aan de orde van de dag was daar... tot de Rasmussen Tour in 2007. Ja, achteraf hebben we dat vast kunnen stellen. Dus dat maakt het voor ons wel heel erg lastig. Want wij werden echt ingehaald als team uh, uh, door het verleden. En dat, dat is wel heel erg jammer. En daar hebben we heel veel last van gehad, ja. U was op zoek naar een sponsor voor 2015... om het dan nog eens opnieuw te proberen. Hebt u hem al gevonden? Nee, die heb ik nog niet gevonden. Uh, de laatste maanden ben ik heel erg druk geweest... met de afwikkeling van, van, van dit team. Uh, en onder bepaalde voorwaarden zou ik het graag nog een keer proberen. Uh, en, uh, en anders hou ik me bezig met de activiteiten die ik nou ook doe. Ja, u bent accountant, hè? ook in het ja, dagelijks leven. We een eigen maatschap. Ja. Um, eventjes nog terug naar um, de laatste maanden. Want wat betekent het als een sponsor zich terugtrekt voor een wielerploeg? Ja, je hebt, we hadden ongeveer tussen de 80 en 90 uh, mensen in dienst. Niet allemaal fulltime. Ik denk een 50, 60 man fulltime in dienst. Nou, dat is afwikkelen. Dat is lastig naar Nederlands recht. Dus je krijgt met, met van alles en nog wat te maken. CAO-bepalingen. Uh, Eén renner had nog een contract voor 2015 en 2016. De rest liep, iedereen liep af. Maar dan heb je natuurlijk nog wel. Dat was een uh, de Belgische flexuit, renner. was een Belgische de renner, Gent. Thomas de Gent. Nou, uiteindelijk hebben we daarmee geschikt. Ja, want u uh, had een contract met u zelf en niet met de ploeg. Heb nee, ik gelezen? Nee, uh, ik denk dat die journalist het niet helemaal begrepen had. Uh, ah. Vakantie en DCM waren geen eigenaar van het team. Uh, ik had een eigen vennootschap. En daar, die vennootschap had sponsorcontracten met die ondernemingen. En Thomas de Gent had met diezelfde entiteit ook een overeenkomst. Dus dat probeerde die journalist uit te leggen. En uiteindelijk heb ik zelf met Thomas de Gent geschikt. Voor hoeveel? Maar dat maak ik hier niet bekend. Mag ik niet bekend maken, dat zou ik ook niet doen. Uh, maar naar, naar mijn tevredenheid en naar zijn tevredenheid. Okay. Uh, vervolgens hebben we natuurlijk alle CAO bepalingen met de renners uh, geregeld. En natuurlijk ook met de rest van het personeel. En uh, ja, dat is allemaal tot een goed einde gekomen. Daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Ja, dat was een soort van uh, de, de dwaze dagen bijeenkomst. Namelijk in jullie Loods, van waaruit jullie opereerden in Brabant. Waar euh, nou ja, alles in de veiling ging. Ja, kijk, er zijn natuurlijk sponsoren die, die sponsoren in, in, in, liquiditeit, in, in, in, in, geld. Uh, maar daarnaast ook in, in natura. Materialen. En materialen, ja, die houd je over. Uh, normaal gaan die mee naar het andere seizoen en die worden weer verbruikt. Ja, dan komt er geen ander seizoen. Uh, je hebt ook spullen gekocht om een wielenteam te laten draaien. Uh, uh, koelmachines uh, om renners te laten recupereren. Al dat soort zaken, ja, die hebben we dus nu allemaal moeten verkopen. Ja, fietsen ook. Fietsen? nou niet zo ja. De helft van, of tenminste, de helft van dat uh, de fietsen. Een aantal fietsen moest terug naar Bianchi. En de andere helft hebben wij uh, na een opkoper gedaan uh, in, in Ierland. Een aantal zijn bij ons in de loods verkocht. ja. Maar bijvoorbeeld ja, allerlei onderhoudsmiddelen uh, rekken voor op dak. Uh, van, van alles en nog wat, ja. Ja, tot aan uh, tandwielen toe en uh, ja. de hele bliksemse bende. Malik. Allemaal weg. Een, een vreemde dag als je in één keer zoveel shoppende mensen... stonden echt smorgens om, om, om acht uur in de rij. Uh, we mochten ze in, in, in, in porties binnenlaten... want anders zou het veel te druk worden in de loods. Heel, heel aparte ervaring. U zegt, ik heb veel personeel moeten ontslaan. 60 man werkte bij die ploeg. Tot aan de buschauffeur aan toe. Ja. Die ooit vrachtwagenchauffeur was heel graag bij u wilde komen werken. U een mailtje stuurde. Mag ik één week de tour voor jullie komen rijden? Klopt. Uh, Ludo, ja, we hadden natuurlijk uiteindelijk meer buschauffeurs... want we hadden twee bussen en een camper. Maar Ludo die was gek van wielersport. Uh, was vrachtwagenchauffeur. En uh, is bij ons ingevallen toen een chauffeur uh, ziek was. Uh, en is eigenlijk nooit meer weggegaan. En was Top, uh. echt uh, tot nu toe. En een putkapelle was zijn laatste dag... En, dat was voor hem, want uiteindelijk kwam hij op tv en kon het niet droog houden. Maar het was voor Ludo gewoon een hele moeilijke dag. Ja. Want Ludo was, maar ze waren veel meer ontzettend betrokken. Want bovenal, het is niet alleen werk, het is je passie. Want als je het doet voor je werk, hou je het niet vol. Want de dagen zijn ontzettend lang en er zijn heel veel dagen in een jaar. Maar het is hun passie. En die passie, dat was de gemeene deler in het team. Het was een vriendenploeg, het was een, een team ontzettend gepassioneerd. En als dat dan ophoudt, is dat, is dat moeilijk. Waarom begint een accountant een wielerploeg? Dat is een lang verhaal. Ik zal het heel kort proberen te houden. Ik, ik ben gevraagd om voorzitter te worden van Wilbert Wilfruit. Dat van, is een uh, amateur, een amateur een wielervereniging. Maar ik denk Die wel... was op sterven na dood. Ja, maar ik denk wel een van de verenigingen in Nederland... met de meeste gele truien ooit. Uh, want Rien Wachmans, Bout Wachmans, uh, Jacques Hanegraaf, Wim van Es... die hebben allemaal daar gefietst. Dat zijn allemaal gele truien die ze gewonnen hebben. En die vereniging had het heel erg moeilijk. Ik ben daar voorzitter geworden in 2005... en ik heb toen een aantal klanten van mij gevraagd of ze wilden helpen. Dat hebben ze gedaan. Die begroting is gegroeid, gegroeid. Maar we deden alles met vrijwilligers en de renners en kleine vergoeding. Uiteindelijk ben ik daar een semi-professionele ploeg boven begonnen... omdat... Iedereen die, ik zei wel eens iedereen die kon fietsen zonder zijwieltjes werd gevraagd door een andere ploeg die hun een kleine vergoeding gaf. En uiteindelijk wilden wij die vergoeding ook kunnen betalen. Dus dat hebben we gedaan in 2006 en 2007. En 2008 hadden we iets van dit is het laatste jaar, want het was niet vol te houden. Maar u wilde meer. Ik wilde meer. En in 2008 liep ik tegen iemand van vakantie aan. Omdat zij in de krant schreven dat ze een eigen ploeg wilden hebben. Ja, dat is een, een, een, een, een, een vakantie... Uh... Zoals een ja, bedrijf operator, was... Ik ja, een zeggen, en ik, campingvakanties precies die keer, En die stonden op dat moment ergens op de broek bij een andere ploeg... en die zeiden van nee, we willen gewoon een eigen ploeg. Uh, ik heb daar twee gesprekken mee gehad... en na twee gesprekken gaven ze mij de hand. En zeiden, nou, jij mag het gaan doen. En toen had ik in één keer een professionele wielerploeg... En de doelstelling was om na vier jaar op het hoogste niveau te zijn. En we waren er al na twee jaar. Ja. En uiteindelijk hebben we drie jaar op het allerhoogste niveau geacteerd. Ja, ook daar komen we nog over te spreken. Maar toch nog even terug naar uh, die wens. Want uh, wat niet iedereen misschien meer weet... is dat u zelf ook professioneel wielrenner bent geweest. U reed zei er zijn met Phil Anderson bijvoorbeeld in de jaren tachtig. Uh, uh, maar zo lang bent u geen prof geweest. Nee, ik ben uh, drieënhalf jaar prof geweest. Twee jaar of anderhalf jaar in België. En twee jaar bij uh, een Nederlandse ploeg. Uh, destijds TVM onder Kees Priem... Ja. Uh, het was gewoon niet mijn ding. Ik wilde was het niet uw ding? Ik vond toen de wielersport, ik, de junioren en amateurs... zoals dat toen nog heette, vond ik veel leuker dan de profs. Uh, ik, ik, ik vond het een, uh, destijds een soortje ongeregeld. En een speciale atmosfeer hing er uh, En ik, ik zou het graag een keer op mijn manier willen doen. Beschrijf die atmosfeer eens in die dagen. Uh, ja, het, wa het, het waren natuurlijk ontzettend goede renners. Alleen ieder deed zijn ding. En het was veel minder professioneel geregeld als op, als op dit moment. En ik vond dat er op dat moment heel veel verbeterpunten waren. En ik wilde dat zelf een keer proberen, maar ik ben toen eerst gaan studeren. En toen ik uh, afgestudeerd ben mijn eigen kantoor had... toen had ik ook financieel de ruimte om het zelf eens een keer te proberen. Maar was het dan niet uw ding omdat, uh, omdat de gebrek aan organisatie u stoorden? Ik bedoel, iedere wielrenner die ik ben tegengekomen in mijn leven... wilde niks anders dan op die uh, fiets klimmen en fietsen. En die heeft zich helemaal niet bezig gehouden met de organisatie. Nou, ik denk, ik denk het wel. Gechargeerd. Ik, ik, ja, precies. Ik, ik denk dat elke wielrenner, die is gek van zijn materiaal. Elke wielrenner wil het allerbeste, het beste trainingsschema's... en de beste voorbereiding. Maar hij wil vooral fietsen. Ja, maar als je dan uh, in het peloton terechtkomt en, en uh, je, je kunt niet meedoen voor de grote prijzen. Uh, dat heeft mij doen besluiten. Van, nou, als ik daar niet meer mee kan doen, uh, ligt het of aan mijn voorbereiding of ik ben niet goed genoeg. En ik heb zelf de conclusie getrokken. Ik, ik ben schijnbaar niet goed genoeg, dus dan ga ik iets anders doen. Het waren de hoogtijdagen ook van Steven Rooks, Gert-Jan Teunissen. Hè? Dat die was kwamen in... iets later, maar, het was maar, maar ongeveer ja. in die ja. periode. Ja. Precies. Dus op het moment dat het Nederlandse fietser toch nog hoog in het vaandel stond. Dat klopt, ja, dat klopt. En toch zei u niks voor mij. Nou ik ja, word ik, RA. Ik, ik ja, ik wilde niet. Uh, nou, ik ben AA en, en bedrijfseconom. Oh, ja, Oké. Okay. Uh, <laughs> ik, ik, ik wilde. Uh, ik kon op dat moment niet meedoen met het allerbeste, en ik wilde geen genoegen nemen met uh, pelotonvulling en erbij zijn. Ik wilde meedoen met de beste, en dat lukte me niet. Nou, toen heb ik die conclusie genomen. van, Vandaag ga ik maar studeren. Toen kwam het moment dat u dus uw zakelijk leven op orde had en toch verder wilde en op het hoogste niveau zo'n wielerploeg wilde aanvoeren. Als um, ja, teammanager, dus u was geen ploegleider in de wagen. Nee, soms neem ik wel eens plaats om te genieten... want dat zijn toch de leuke dingen. Dus soms ging ik wel eens naast de ploegleider zitten... maar normaal gesproken ben ik veel meer bezig met de zaken regelen. Dus de fietsen, de kleding, contracten ja. en dat soort zaken. Maar het was uw team, u was de dreigende kracht. Ja, klopt. Eigenlijk. Ja. U had dus een sponsor, dat bedrijf uit Eindhoven. Meer, Meerdere, want ja. ik denk wel twintig heb je er. Zeker, maar goed, één grote, daar kwam die Belgische sponsor bij. Uh, dat was ook nodig, ja. uh, meer geld nodig, ja. namelijk om op het allerhoogste niveau te gaan uh, fietsen. U had een uh, stappenplan uitgedacht. U wilde een transparante, eerlijke, verfrissende nieuwe ploeg. Klopt. En daar had u dus de tijd voor genomen, zodat talent zich kon ontwikkelen. Kijk, de Raboploeg had zijn eigen klasje, zal ik maar zeggen. He, zijn eigen opleidingsinstituut. U wilde stap voor stap groeien. Uh, waar we toen tegen aanliepen, toen we stap voor stap wilden groeien, dat we het eerste jaar de Ronde van Spanje mochten rijden. Kregen we een wildcard. Want omdat je niet op het hoogste niveau... Uh, wij hadden nog niet de hoogste licentie. Nee. Ben je dus, dus afhankelijk je ben, van wildcards? Ben je afhankelijk van wildcards? Nou, het eerste jaar kregen wij een wildcard voor Spanje. Uh, Hoogland werd 12 en we wonnen een rit. Dus ja. we waren hartstikke trots. Hoogland en is misschien wel de, be de bekendste renner die jullie in de geleden hadden. Hè? Op dat moment wel, zeker. Uh, en vervolgens, het tweede jaar was de Giro start in Amsterdam en de Tour start in Rotterdam. Ja. Uh, dus wij dachten van, nou, dat, dat gaat goed komen. We hebben in Spanje gereden. een van de twee gaan we rijden. Uh, we hebben een paar Franse renners aangenomen. De broertjes Vu. u. Yeah. Uh, ooit gele trui dragen en ritwinnaar. Yeah. En vervolgens kwamen we tot de conclusie dat we in 2010 geen enkele grote ronde mochten rijden. Nee. En uh, dat veranderde alle plannen. Uh, ook die van van Kanselij. En die hebben toen aangegeven. nou, Wij gaan veel meer betalen, maar we willen wel de zekerheid dat we de Tour de France rijden. En ja, dan verandert een team want dan moet je in één keer gewoon... en toen kwam ook het puntensysteem, want dat bestond nog niet... maar dat is gedurende 2010 gekomen. Dat begrijpt niet iedereen die niet al te veel weet van fietsen... Nee. en niet evenveel van? Toen werd eigenlijk gezegd... Nou eigenlijk begreep er niemand iets van, want nee. het, waren, het was onderzichtig. ze maakten de regelgeving niet bekend... maar uiteindelijk kwam er een ranking uit... en als je bij de eerste 18 van de wereld stond, mocht je alle... Kreeg je bewijs? Ja. Moest je starten? Je mocht en je moest starten. Ja. Dus je mocht niet weigeren. Dus je moest naar China, je moest naar Australië, maar je mocht ook naar toer. Dat leverde trouwens nogal wat personeelproblemen eh, op bij sommige ploegen. die eh, zelfs voor de Ronde van Frankrijk niet met genoeg mensen bijna aan de start konden verschijnen. Ja, omdat het zoveel druk gaf van zoveel wedstrijden te moeten rijden wereldwijd. Ja. Eh, sommige nou, renners ja. hadden wel honderd wedstrijddagen. Je moest er wel naartoe, want anders mocht. Als je die Pro licentie krijgt, moet je ook starten. Nou, dat, dat bracht heel veel mooie dingen natuurlijk mee, die licentie, eh, maar ook heel veel negatieve uh, zaken door te veel wedstrijden moeten rijden met je team. Ja, daar was uh, ook al intern kritiek op. Op u ook. Nou ja, er wordt gewoon gezegd... de renners vinden dat het heel veel is... maar aan de andere kant willen ze wel de zekerheid dat ze de tool mogen rijden... want ja. je bent natuurlijk heel erg blij als renner... dat je in januari al weet wat je allemaal dat jaar mag doen. Want dan kun je eindelijk plannen. De eerste twee jaar kon je niet plannen... en vanaf het derde jaar konden we plannen. Maar, maar dat u... maakt het wel lastig. Ja, maar om dus mee te kunnen doen met die grote rondes... ging u ook buitenlandse renners van naam en faam aantrekken? Nee in het contract met uh, onze sponsoren stond in... Uh, dat wij uh, op hun verzoek ook nationaliteit aan moesten nemen. Omdat zij niet alleen in Nederland bekendheid willen hebben... maar ook in andere landen. En dat ja. was de reden dat wij ook andere nationaliteit haalden. Ja. Uh, en dus kwam uh, de geweldige renner Rico. Klopt. Uh, die net twee jaar geschorst was geweest... vanwege een dopingverleden. Geweldig talent. Uh, Rico die... Iedereen die van fietsen houdt... En als je de doping even vergeet, laten we zeggen de jaren voordat hij werd geschorst... dan zag je dat mannetje die bergen op fietsen. En daar kon je dan alleen maar van genieten. Ja, Rico uh, was positief in de Tour de France op een uh, nieuw middel, zoals er toen een aantal uh, renners betrapt werden. Ja. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek, heeft vier maanden strafvermindering gekregen. Ja, werd gearresteerd hè, tijdens die Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour uit. Uh, vervolgens heeft hij bij een klein Italiaans ploeg gereden... Uh, toonde aan dat hij weer kon winnen, maar dan zonder doping... Uh, en omdat Italië een hele belangrijke markt was voor vakantselij... paste hij bij ons in het schema en was voor ons betaalbaar. En toen was er ook kritiek, eigenlijk meteen al. Namelijk of u niet geweldig grote risico's nam... door juist een renner zoals Rico... van wie anderen al waarschuwden... de bloedwaardes waren niet helemaal oké... Okay. Het karakter van die jongen klopte niet helemaal met, uh, laten we zeggen, de transparantie en de zuiverheid die u voorstond. Of u daar niet een te groot risico mee nam op dat moment. om die ploeg verder te brengen in een ja. te hoge snelheid. Nou ja, het was ook een, een, een wens van, van de hoofdsponsor om zo snel mogelijk daar te zijn. Want zij zeiden gewoon van... als we willen blijven sponsoren met deze grote bedragen... moeten we wel naar de Tour. Ja. En op dat moment kun je niet anders dan renners aannemen... Uh, die passen in je begroting... maar die wel zorgen voor een dusdanige uh, aantrekkingskracht... dat je wel wordt uitgenodigd voor de grote rondes. En ja. dat was natuurlijk in die tijd... nog steeds zo met dit soort renners. Hebt u toen de oorspronkelijke gedachte van stap voor stap... en iets rustiger aan groeien naar het topniveau... losgelaten onder druk van de sponsor? Nee. Uh, als ik met jonge renners sprak... Die, die talenten hadden... Eh, om bij ons in een team te komen... gaven die renners aan. Maar ik wil wel zeker weten... dat ik naar de Tour mocht. Omdat ze gezien hadden... in 2010 dat we overal naast stonden. En de punten van Rico... Eh, zorgden ervoor... Eh, dat wij meteen bij de eerste 18 kwamen. Ja. En wat we uiteindelijk deden was... met jonge renners naar de Tour gaan... zonder die renners. Want we hadden eigenlijk gewoon... wij wilden met de jonge renners, met de talenten... de grote rondes doen. En we moesten gewoon de punten hebben... van de oude renners. Daar kwam het uiteindelijk op neer. Ja. Rico kwam... En er kwam nog een Spanjaard. Een Spanjaard vind ik een heel ander verhaal dan Rico. Hoor. Dat is iets anders. Goed, daar komen we dan ook nog wel over te spreken. Maar laten we het dan eerst even bij Rico houden. Want Rico reed voor jullie. Uh, en op een gegeven moment lag hij in het ziekenhuis. Want hij had een, uh, een, een bloedtransfusie zichzelf toegediend met uh, vervuild bloed. En hij lag daar in shock in dat ziekenhuis. Bekende dat vervolgens. Uh, en kreeg meteen justitie op zijn dak. En u deed een interne onderzoek. Ja, we hebben op dezelfde dag dat dit gebeurde... hebben wij onze dokter ingevlogen. Uiteindelijk heeft die dokter ervoor gezorgd... dat er uh, een, een goed verslag kwam. En dat is naar justitie gegaan. Op basis daarvan is hij geschorst. Uh, hij had de interne regels overtreden. Was precies. het officiële standpunt. Ja, precies, want in onze regelgeving stond in... dat alles wat hij had gedaan eigenlijk al verboden was. Uh, alleen het ziekenhuis wilde dat daar niet zo snel bevestigen. Onze dokter, die heeft het zelf vast kunnen stellen. Dus... Welke dokter was dat? Ik denk niet dat dat nou ter zaken doet. Uh, nou ja, er was ook nog sprake van een arts die geen arts bleek te wezen. Ja, maar, maar ik, ik denk dat er heel veel verhalen zijn die niet helemaal zo zijn. Uh, maar nee, maar... Ik denk dat het niet altijd ter zaken doet wie dat was. Uh, het ging hier over Daniel de Martellaire. Ik wist dat hij op dat moment uh, het miste. Hij heeft medicijnen gestuurd en het een, gestudeerd. En hij heeft heel zijn leven in een laboratorium gewerkt. En uh, de doelstelling van hem was om uh, onze andere artsen te ondersteunen... Uh, om gewoon bloedwaardes te blijven controleren. Dus hij moest gewoon onderzoeken doen. Hij had een Belgische uh, uh, licentie als arts. Hij heeft mij uitgelegd wat er precies aan de hand was. Op basis daarvan, op voorspraak van een ander arts in ons team... is hij erbij gekomen, want hij moest gewoon bloedwaardes onderzoeken. En hij is toen bij Rico geweest en hij heeft ervoor gezorgd... dat uiteindelijk de juiste documenten naar justitie gingen. Uh, uiteindelijk heeft justitie ook eigen onderzoek gedaan... En op basis daarvan is hij geschorst. Ja, Um, um, u, u reageert een beetje geïrriteerd als ik het over de, de arts heb die ons Nee, we hadden afgesproken dat we het niet heel de tijd over doping zouden hebben. Ik en heb het niet over doping. Zit, wij zitten hier inmiddels nou tien minuten of twintig minuten... en we hebben het alleen maar over doping. Dat en ik zou het fijn waar. vinden dat we het ook wel andere dingen zouden maar hebben. Maar meneer Luiks, het is niet waar. We, zijn, uh, we hebben het over het ontstaan van de ploeg gehad. We hebben het over sponsoring gehad. Dit is het eerste moment. We hebben trouwens, ik heb het nu uh, met het geval van Rico... heb ik het over uw keuzes om een renner aan te nemen. Ik heb het niet eens zozeer over dopinggebruik. Ik heb het over uw keuze om een, een renner aan te nemen... Waar anderen, voor wie anderen hebben gewaarschuwd. En ik heb het over een arts, omdat u het over, zelf over een arts hebt... van wie in de publiciteit is gekomen dat hij geen arts was. Ik heb het woord doping helemaal niet in de mond genomen. Oké, okay. nou dan heb ik het verkeerd, begrepen. Dus mijn vraag is, maar die, die dingen zijn wel gebeurd. In die vijf jaar is heel erg veel gebeurd. Ja, mooie ik, dingen en slechte dingen. En, ja. ik, en ik, heb, wilde het nu, ik wilde het nu, doping komt nog, kort. Maar ik wilde het. Ik wilde, wat gaat. Wat nee, er? ik pak mijn koffer. Oh, oké. Okay. <laughs> maar dit zijn wel dingen die gebeurd zijn. En die anderen uh, uh, in perspectief plaatsen met te snel willen groeien. Daar gaat het mij om. Nou, misschien zou dat zo kunnen zijn. Uh, maar uiteindelijk was het de wens van de sponsor. En uh, onze ambitie om zo snel mogelijk op dat hoogste niveau te komen. Ja. Um, dat betekent dus dat je dat soort beslissingen moet nemen om op het hoogste niveau te komen. Op dat moment, toen het puntensysteem kwam, uh, moesten we die keuzes maken. Uh, en dat zag je bij uh, andere teams hetzelfde gebeuren. Die moesten gewoon renners met punten kopen. Ja. En het vreemde wat je op dit moment ziet is uh, dat er op dit moment maar 17 aanvragen waren voor een proto licentie. Dus nu alle punten eigenlijk helemaal niet meer van belang zijn. Goed, um, ik zei net, um, u bent uh, voor 2015 op zoek naar een, uh, naar een sponsor. Althans, dat heb ik gelezen. Zijn die plannen er nog steeds? Nou, als ik een uh, bedrijf tegen zou komen uh, die de interesse heeft om een, een team op te bouwen zonder historie. Uh, dus uh, rekening houden met alles wat er in het verleden is gebeurd. Uh, en het zou passen in, in onze gezamenlijke ambitie en uh, de, de periode van sponsoring is lang genoeg om op te bouwen... dan zou ik er best nog wel een keer willen proberen. Onder welke voorwaarden? Nou, in ieder geval uh, de, de tijd hebben om te groeien. Uh, maar ook voldoende budget. En langdurig genoeg. Want je, mo je moet een periode hebben om te groeien. En wat is dan een goede periode om te groeien? Want u hebt nu dus bij uh, Vakans soleil... De bedoeling was vier jaar, het ging sneller. Dus binnen twee jaar was u eigenlijk al waar u binnen vier jaar wilde zijn. Dus wat is dan een, een tijdschema dat je in je hoofd hebt? Wat, ah, wat denk... is er nodig om voor een moderne wielerploeg? Ik denk dat je in ieder geval een langere horizon moet hebben. Langer dan drie jaar en langer dan twee jaar. Ik denk dat je bijna als je begint moet beginnen met vijf tot zes jaar. Zodat je ook langdurige contracten af kan sluiten met jonge renners... om ze langzaamaan te kunnen groeien, om te rijpen. Maar uh, dat was wat u ook wilde met Vakance Soleil oorspronkelijk. Ja, en alleen... toen de sponsor kwam en zei... we willen sneller naar de Grote Rondes toe... hebt u dus andere beslissingen moeten nemen... grotere namen moeten aantrekken... die in meerdere landen bekendheid genoten... Uh, en uh, die u voorzagen van het startbewijs van de Grote Rondes. Ja, en als je dan kijkt naar de begroting die je op dat moment hebt... moet je daar keuzes mee maken. Uh, en je, je merkt gewoon... als je die Grote Rondes mag rijden of moet rijden... Ja, daar zit toch de waarde van een team. Ja, dat maakt het dus lastig, ook voor een teamleider. Dat maakt het inderdaad heel lastig. Want je kunt wel heel modern willen zijn... en transparant naar de toekomst... maar je hebt te maken met een wielerwereld die nog steeds bestaat. Toch? En met ja. renners die daar al een tijdje in rondrijden. Dus je moet daar een zeker risico nemen... om de volgende stap te kunnen maken. Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk dat u dat goed ziet. Alleen ik denk dat het laatste jaar ontzettend veel veranderd is. En dat er heel veel renners uit de boom zijn gevallen... die in het, vele, in het verleden nog in het peloton zaten. Ja. Uh, die ook overal punten vergaard uh, En dus, dus nog gewild waren bij andere ploegen... Uh, die, die nu in één keer aan de zijkant komen staan. Wilt u nog een kopje koffie? Nee? We gaan namelijk naar het nieuws. En daarna het nieuws praten we nog een half uur door. En dan ook over de toekomst. En over hoe je zo'n ploeg runt in de praktijk, bijvoorbeeld. Dat en meer. Zometeen, in het volgende half uur van Goedemorgen Nederland... we zijn bij u tot half elf op deze ene laatste dag van 2013. Het jaar dat het licht uitging voor Vacans Soleil. Wat opzienbaar het is, want het was toch een zeer succesvolle ploeg. Zometeen meer van Daan Luiks Blijf bij ons hier op Radio 1. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. De Week van het AVRO Radiotheater.